What to do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? is zo ongelooflijk lekker. Die willen we gewoon tot de allerlaatste seconde aan jullie laten horen. Ja, je herkent hem vast wel. Jonas Rotsman, vaker hier gedraaid al. En dat gaat nog veel vaker gebeuren, want hij is gewoon zo lekker. Ja, vrijdagavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zie het op jouw enige echte CFM Sanford. Misschien kijk je op de televisie. Wie weet, luister je via de livestream. Dat kan natuurlijk allemaal hier. En ja, wat hebben we vanavond in de uitzending? Nou, we gaan eventjes kijken wat de komende zondag brengt. Zijn er nog slotfeesten op het Bloemendaalse strand? Of hebben we alles al gehad? Ik kan je vertellen, we hebben er nog eentje. Welke dat is, dat hoor je hier natuurlijk straks. Ja, we gaan toch ook al kijken. De blaadjes vallen van de bomen, dus dat betekent de in. En ik krijg er ook kriebels van, oftewel herfskriebels. Natuurlijk, de one and only. Zie je party kijkt rond die klok van 10 voor 10. Alle hete feestjes op een rijtje, dus pak je agenda er vast bij. En natuurlijk, dat tweede uur. Die magische mix. Welke mix? Welke DJ hebben we nou weer hier bij Ziet bereid gevonden... om een daverende mix live dan wel kant-en-klaar hier in de studio te draaien? Je hoort het hier allemaal straks. Nu eerst die geweldige plaats van Ben Pierce... In 2012 was het een knaller. A hand... Maar nu in de Simian Remix nog net even lekkerder. Dit is hier het hou me hier. Ik nee. Don't know what I might do Call music Call music I knew just what it had to be But I heard you say What you said to me oh, Baby, do that Looks like you're working up an appetite Oh, they're not negative By the I just set you back keeping you out the way." Land, I'm taking you back in your face All is well and all is good In your face, don't be no fool. Get a long time, Look like like a tiger With dry pipe There's no a friend to me If You don't want to love in me That's don't know what I might do Oh, I knew just what it had to be what I heard you say what you said to me, you baby dude, inside. look like you're working up an appetite But then I it, by then I just sat at the back Peeping you out, the way you act, every string attack Getting out of line, I'm yanking you back in your place All the smell and all the booze, then your face Don't be no food, get along right You look like the type that would drive high It's be been a friend to me. You don't want Don't know what I might do. Said to me, do hey, every do inside Look like you're working up an appetite but then I, yeah, get and by then I just sat at the back Peeping you out the way you act, every string attack getting out of line, well, I'm yanking you back in your place oh. All the well and all the screws, in your face Don't be no moves for a long time It Look like a tight try to dry eyes They're talking a friend to me, you don't want to love in your face too. Don't know what I might do oh,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 Ik ga de open? Woon ik de rechterkant. Kijk met Kick It in de Patrick Hagenaar Color Coat Up. En daarvoor die geweldige plaat van Ben Peers. What Am I to Do in de Simeon Remix. Hierbij zie je het op jou, Sivam Zandvoort. Leuk dat jij er natuurlijk bij bent. En ja, we gaan eens eventjes kijken... wat is er allemaal in de mailbox binnengekomen? Nou, een ontzettend leuk feest. Deep Sea, extra extra Lars, brengt 5 oktober... Nick Curly en Rodriguez Jr. naar het patronaat hier in Haarlem. Ja, Diepzee, Sea, het feest van Haarlem... wat in het teken staat van Melodies... Proven the Deep House gaat voor de tweede keer Extra Extra Large. Na de vele succesvolle avonden in Storing en de Extra Extra Large editie in de lichtfabriek... wordt nu het patronaat aangedaan voor de tweede diepzee Extra Extra Large. Ja, op 2 maart stond de lichtfabriek nog in vuur en vlam met onder andere Bekermet. Je herkent ze wel van de hit Vandaag en Homework. Dit keer gaat diepzee voor een line-up die voor twee derde uit internationale artiesten bestaat... En wat voor een artieste. Niemand minder dan Nick Hurley zal zijn debuut maken in Haarlem. Deze duizer die bekend staat om zijn zogenaamde Mannheim Sound... bracht dit jaar zijn lang verwachte album... en alomgeroemde geroemde Between the Lines uit op het Defected Label... vol met sfeervolle Deep Slash House. En ja, als DJ reist hij deze zomer weer alle grote festivals af... van Tokio en Dubai tot Berlijn... en van Pacha Ibiza tot Amsterdam. Ja, de Parijse held Rodriguez Jr. zal zijn vlucht naar Schiphol... met een big smile gaan beleven... Zijn optredens in Nederland zorgen altijd voor sfeervolle beelden en volle zalen. Deze monjeu heeft pareltjes van melodische, diepe, groovende platen in zijn plaatstas zitten... die hij het liefst allemaal tegelijkertijd op de deks laat ronddraaien. Of hij zijn snor laat staan is niet bekend... maar dat hij voor wat zweedruppels op de dansvloer zorgt, dat is een ding wat zeker is. Ja, De residents en founders van Deep Sea, Mr. Cruise en Roy D., zullen samen met drie, eh, drie live artiesten een hoogstaand stukje live deep house in gehoor brengen. De diepe en groovende sound die jullie van beide Haarlemse heren gewend zijn, zal maar liefst door deze drie li eh, live muzikanten subtiel worden begeleid. Trompet, viool en sax zullen voor een smaakvolle toevoeging gaan zorgen tijdens een set van Mr. Cruise en Roy D. Ja, dan voor de vroege vogels zijn er 100 early bird tickets uh, beschikbaar. Voor slechts 10 euro exclusief de pre-sale fee natuurlijk. De normale tickets kosten 15 euro exclusief uh, fee. En de tickets zijn nu te koop op www.patronaat.nl en www.facebook.com. Dus zet vast in de agenda. 5 oktober Diepzee live extra, extra large in de Patronaat de Grote Zaal. De leeftijd is vanaf 18 jaar en de voorverkoop is via Patronaat, de Facebook site van Diepzee of alle landelijke Primera winkels. Haal het vast, je kaarten, want ja, je weet het nooit. Anders sta je straks met lege handen voor die deur. We gaan nog even lekker knallen. Wat dacht je van deze plaat? Van de Criminal Fives. En hij is ook crimineel goed. Speciaal voor Rob is dit Calabria. Nee, hoor. C.F.M. Zandvoort hey, Als je dan aan de zomer denkt Dan denk je natuurlijk aan alle leuke feestjes waar je bent geweest Of Zandvoortse stranden, Misschien een leuk terrasje gepakt Zandvoort Alive geweest Of wie weet ben je wel bijna elke Elke weekend uh, Helemaal los gegaan bij Bischof Vroeger, de Republiek Bloemingdale, ik noem maar, maar een paar ideeën Maar ja, de herfst al alweer en ja, dat zorgt weer voor alle closing parties. En ja, na compleet uitverkochte edities in mei en in juli... maakt Flirter zich klaar voor de Grand Closing aanstaande zondag... op Bloemendaalse Strand. Deze belooft nog spectaculairder te gaan worden... dan alle voorgaande uitverkochte edities. De Grand closing line up de Flexicon en Seth... Leroy Styles, Dyna, Rudy, uh, Lima, Michael Mendoza... Wax Friends en Prime... Die rashid Perez, Biggie, Richie Romero... Patrick Paul, Rockwell, S, Jeff Residenza, Amires... en het wordt gehost bij Mr. V.I. en MC DJ. Ja, de Crand Closing Tickets. Tickets voor Flirters de Crand Closing kosten slechts 15 euro. Ja, voorkom teleurstelling en machten ze snel via de site van Ticketscript... of via alle filialen van de Primera-winkels. Ja, en die zitten hier gewoon ook in de zandvoorts Haltestraat. dus dat is lekker uh, makkie voor je... Ja, Flirters, de 4-year anniversary, die gaat gelijk erachteraan. Op zaterdag 28 september viert Flirters haar 4-jarige feestje in de cent in Amsterdam. Flirters wil samen met al haar bezoekers van de afgelopen 4 jaar... die over heel Nederland zijn afgereisd, een onvergetelijke avond hebben. Het 4 bestaan is dan ook een cadeau namens aan ons aan jullie, zeggen ze dan. Ja, voor 15 euro ben je erbij. En ook dat doe je via de site van Tickerscript... Maar eerst dus deze grand closing party bij Beach Club vroeger in Bloemendaal. Vanaf 3 uur middags ben je welkom. Tot 12 uur s avonds duurt het feestje. De leeftijd is 18 plus. En de dresscode is dresssexy via flirt. Wil je eerst meer weten? Dan kan je natuurlijk ook gaan naar www.flirters met een z.com. Of anders eventjes via Facebook. www.facebook.nl/flirters. Ja, en een plaat die zeker voorbij gaat komen. Zowel wel die geweldige plaat van Duck Sauce. It's you. Lekker, lekkere trommeltjes, een lekkere meezinger. Hier word je toch helemaal vrolijk van. Oeh, wat is dat lekker. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Nee, we zitten dan in het verkeerde programma om mee te gaan zingen. Straks draaien hier ook allemaal stoelen om. Maar we gaan de herfst toch echt niet knallen. Ook al hoor je deze vrolijke beats... En met je wat gaan we dat doen? Nou, dat gaan we met herfstkriebels doen. Ja, de Hot Summer Deal tickets zijn al helemaal uitverkocht. En daarmee lijkt ook een einde te zijn gekomen aan het mooie zomerweer. De herfst staat weer voor de deur. Wanneer de blaadjes van de bomen vallen, is het tijd voor een knallende editie van Herfstkriebels. Ja, deze editie heeft een geweldige lijnen voor je in petto. Wat denk je van Shermanology? Lucian Fort en Ryan Watts in Studio 1. Ja, daar zijn we nog niet. Ook de legendarische Sidney Samson zal zijn floor-filling tracks in Studio 1 tegen horen brengen. De DJ-producer heeft het afgelopen jaar de USA helemaal op zijn kop gezet... met gigs in onder andere Las Vegas, New York en LA. Met zijn energieke sound, die hij uitbrengt op zijn eigen label Rock the House... laat Samson keer op keer horen waarom hij een van Nederlands beste DJ's is. Het wordt een uitzinnige nacht in Studio 1, want ook Alvaro zal hier aantreden... De man achter legendarische was als Make the Crowd Go... United en Welcome to the Jungle... heeft een tourschedule waar je u tegen zegt. Hij toerde met Chesto door de USA... deed ook nog even een tour door Azië... en stond op de grootste festivals der aarde. Waaronder Eclectic Zoo, Tomorrowland en Ultra. Maar dat is nog niet alles. Niemand minder dan Martin Carrots. Bekend van de knaller Animals... Het zal de line-up in Studio 1 verder versterken... en je overdonderen met een knallende set. En dan te verwachten... Hij is pas 17 jaar oud. En dan is er nog Studio 2, deze editie, omgevormd wordt tot een ware Latin-domein. Hier zal niemand minder dan D-Rashid, de lekkerste Latin-beats, zijn horen brengen. En hij wordt bijgestaan door een arsenaal aan topartiesten, waaronder Gregor Salto, Frankie Rizardo, Roog, Michael Mendoza en Andy Forman. Ja, ik zei het al eerder, de Hot Summer Deal tickets zijn als warme broodjes over de toonbank gegaan en dus helemaal uitverkocht. Wil jij er in de herfst nog ook warmjes bij staan op herfstkriebels en losgaan op de beats van deze topartiesten? Koop dan snel je ticket op tickets op www.kriebels.nl/slash tickets/of bij een Primera-winkel bij jou in de buurt. En ja, voorkom die najaarsdip, dus zorg dat je herfstkriebels niet mist. Oftewel zaterdag 28 september in de Central Studios in Utrecht. Wil je nog meer informatie? www.kriebels.nl. En ja, een plaat. Die het heel goed heeft gedaan. Dat is de plaats van Roger Sanchez. En Roger Sanchez... Wie kent hem nou niet? De S-man. Hij heeft een knallen van de trek gescoord met... Trouble Man. En ja, nu is zijn volgende plaats... My Roots. En dan gaat hij toch weer echt terug naar het begin. Waar hij ooit is begonnen. En gelopen. Dat is de sound die we willen horen. Nu, Roger Sanchez... Met My Roots... En vergeet het niet, pak je agenda vast erbij, want alle hete feestjes, ze staan weer op een rij. Waar moet jij dit weekend heen? Waar moet jij met je collega's over praten aanstaande maandag? En kun jij zeggen, ik was daarbij? Zometeen, the one and only, see it for Hier natuurlijk op jouw C-VM Zandvoort, in de hout. Nu, Roger Sanchez. No, no. Cause I don't believe p p p Heel het stempel door het goed Goedgeheur, de, de nieuwe Roger Sanchez, My Root. En ik kijk naar de klok, bijna tien voor tien. Er gaat maar één ding betekenen, de one and only See It Party Guide. Oftewel, waar moet jij zijn geweest dit weekend? Pak je agenda maar erbij, pennetje erbij. Oké, okay, daar gaan we dan. Waar kun je vanavond terecht? Nou, vanavond kun je terecht bij het feestje Allure, met Quality House Music. En dit feest vindt plaats allemaal in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur s avonds tot 5 uur in de ochtend. Dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren naar See It en daarna de trein pakken. De kaarten zijn 9 euro exclusief. Via of aan de deur ben je 16 euro kwijt. De line-up: Lucien Ford, Andy Jones, Miss Sugarware, LeBlanc, Jonathan Eager, JR. En live is Jennifer Cook en MC Rich. Dan gaan we naar het feestje Hey. Ook altijd gezellig: in Club Air. Ook vanaf 11 uur, dus. Lekker blijven luisteren. De kaarten zijn hier 12,5 euro. En aan de deur ben je 15 euro kwijt. En zoals hij al doet verwachten... staat er in de line-up... niemand minder dan Michel de Heij. Steve Rackmat, Jusseluwe Vos en Wouter de Moor. Dan is er ook nog een tweede area... met hosted bij Buitendienst. Met Pierre-August en Fees, wel bekend van de klamme handjes. Casper Nol van Buitendienst en Pait. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan is het feestje Foyeur in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. De kaart is een 15 euro... en verwacht niemand minder dan Mitchell Niemeyer... de Livio Riven en Aaron Gill... en wordt gesupport bij Mr. V.I. In de tweede area... staat Carita, Lanina en Friends... dus dat belooft ook de nodige gezelligheid. Ja, dan hebben we het feestje... Funkadelic, de 5 Years Anniversary... part 2, where it all started. Dat is in Club Anno... in Almere. Ja, het is wat verder weg... En het begint ook eerder, namelijk om half elf tot vijf uur in de ochtend. De kaarten zijn slechts 10 euro. En daar staat een line up tegenover. Eric E. Roog, Michael Mendoza, The Village Brothers, Brian Chundro en Santos... Team Rush, Sorrento en Dimitri Nikita. Let wel op, de minimale leeftijd is 21 jaar. Ja, Zoals zei, elke zaterdagavond kun je ook naar het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf elf uur is dit, ben je hier welkom... De kaarten zijn 16 euro. En ja, wie staat er? Natuurlijk onze Zandvorsen Resident, DJ Raimundo. Deze avond heeft hij Shakespeare uitgenodigd en Jetro Kaloon. De MC deze avond is MC Choral en de VJ LJ is Jury. In de eclectic Urban Atelux staat Ramsey. Ja, je hoorde hem al eerder deze avond. Flirters, de grand closing bij Beast Club vroeger. Uh, deze zondag toch echt het laatste feestje. Vanaf 3 uur s middags tot 12 uur s avonds sta je hier gezellig op de muziek te dansen... van The Flexicon SF, Leroy Styles, Diana, Richie Romero, Biggie... en vele, vele anderen. Ja, dan de topper der feesten. Ik mag het toch wel even zeggen. Als afsluiter van het seizoen vind je het feestje Chateau Sur la Plage... bij Woodstock op het Bloemendaalse strand. Vanaf 2 uur s'middags tot 12 uur... Kun je met de voetjes in het strand. Of de beats van Techno. Voor 20 euro ben je erbij. En ik zal hier een naam noemen. Ik noem een Fire Met een drie uur durende set. Uit de US of A. Ik zie een Carlo Lio. Ik zie een Jeet. Easy Saul Merci. Een Joop Junior. En een Joram van Pol. Kortom, haal je kaarten. Wil je meer weten? Dat kan altijd. Ga dan www.chateautechno.com. Tot zover deze partykite. Nog even een knaller, denk ik, voor het nieuws en weer. En daarna, toch zo'n hele fijne mix. Hou me hier, op jouw enige echte zie je het. Nu eerst Chris Lake, Steve Aoki en Tuyamon met Boneless